Hoop ik? Juist, yes, doe het nooit. Ik wilde namelijk even enkele zaken uit mijn oude bureau halen, als je daar geen bezwaar tegen hebt. Het enige bezwaar dat ik heb is dat je daar niet meer zit. <laughs> dat zal ik maar niet doen. <laughs> ik zat er in Den Haag, toen ik het station uitkwam, kwam een gele tram van voor de oorlog aanrijden, hees fluitend in de stromende regen. Nee. Dat moet een bijzondere ervaring geweest zijn. Stam vol volwassen mannen met glunderende kindergezichten... om geraad te petten. Zaten er twee slangen voorop? Daar heb ik niet op gelet. Maar het, het was de Delftenaar. Dan moet hij twee grote koplampen gehad hebben. Ja, hij had twee grote koplampen. Dan was het de Delftenaar. <laughs> en die deuropening ook nog twee mannen... hun lijven wat naar voren leunend, zoals jongens dat vroeger deden. Ja, dat was zaterdag in Den Haag een dag van oude trams... Ik ben nijden dat je dat gezien hebt. <laughs> Ongelooflijk, de details die jij ziet. <laughs> Hofland heeft dat ook. Die ziet vanuit de trein, als hij langs Noordwijk hard komt, dat het bord met Piet Gijs van het café is verdwenen. Nou, Zoiets zou jou ook opvallen. Nee, zoiets zie ik niet. En ik betreur dat. Je mag jouw computer Evelyn. Ik zie niet in, waarom? Om een, een, een bespreking op schijf te zetten. Je hebt toch samen met Ad een computer? Nou, Ad is bezig. Nou, dan had je er maar voor moeten zorgen dat je er zelf een had. Maar dat is toch te gek. Ik ben bijna weg. Dan ga ik toch niet nog een computer voor mezelf vragen? Nou, dan vraag je het maar aan iemand anders. Maar mijn computer leen ik niet uit. Al, Joop wil mij haar computer niet lenen. Joop heeft eindelijk een kind. Freek, je bent daar voorlopig zeker nog wel mee bezig? Had jij hem willen hebben? Een half uur. Nee, maar. Ik ga nu toch koffie drinken. Kan ik nog even wat met je bespreken? Nu? We hebben nog drie minuten, meer heb ik niet nodig. Ik denk erover om voor jou in de plaats... Huub Pastoors tot waarnemend directeur te benoemen. Wat vind je daarvan? Dat lijkt me goed. Maar denk je dat hij dat ook zal willen? Vast. Omdat hij in de tijd ook gesolliciteerd heeft? Als hij niet gesolliciteerd had, zou ik afnemen. Maar nu hij gesolliciteerd heeft... Kun je hem niet passeren? Ik, ik, ik denk dat hij het verwacht. Uh -huh. Dan vraag ik het hem. Dan. Dank je. Ik wou de volgende week nog een keer met de hoofden over de verdeling van de ruimte praten. Ben jij er de hele week? We hadden het onder. Dan maak ik nog wel een afspraak. De notulen van de vorige vergadering. Ik sta niet bij de aanwezigen, maar het was er toch heus? Noteer je dat? Mevrouw van Idegem was het wel nog meer mensen die er wel waren... maar niet genoteerd staan... dan zijn de notulen goedgekeurd. De mededelingen van de directeur. Ik heb een gesprek gehad op het hoofdbureau... met de directeur van de Rijksgebouwendienst... over onze huisvestingssituatie... met als resultaat... de toezegging dat op de begane grond... in de ruimte waar Pastoors nu zit... twee kamertjes zullen worden afgescheiden. Ik zal met de hoofden bespreken... welke bestemming we daaraan geven... Bovendien zijn de plannen voor een lift nu definitief van de baan. Mevrouw van iedereen. Is ook al bekend waar die kamertjes komen? Voor de ramen. Dus in de ruimte die ik erbij krijg is straks helemaal geen licht. Daar is kunstlicht. Terwijl ik me er nu juist zo op verheugd had dat ik eindelijk ook eens wat zon zou krijgen. Een van de opties zou kunnen zijn dat een van die kamertjes aan de bibliotheek wordt toegewezen. Nou, dat moet ik nog zien. Dat is natuurlijk al lang hoofd. En dan komt het gewoon weer bij een van de afdelingen. Er wordt hier niets bekoksteld. Blag wij? Ja. Is er ook nog sprake van dat wij een ander gebouw krijgen? Dat is nu niet aan de orde. Maar ze weten toch wel dat we, dat we, dat we niet naar het centrum weg willen? Ik heb daar in de tijd een brief over geschreven. Ze kennen onze prioriteiten. Heb je zelf al een plan hoe je die nieuwe ruimte wil gaan gebruiken? Nee. Alle opties staan nog open. Behalve dan toch dat ik daar weg moet... Tenzij je in een van die kamertjes gaat zitten. Maar nou, daar pijnt ik niet over. We praten daar volgende week over. Maar niet dat ik in een van die kamertjes ga zitten. En dan het directeurenoverleg. En dan de rondvraag. Ik begin dit keer bij Kloosterman. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Laurier? Hm? Rentjes? Pastoor? Engelien? Ja... Ik heb gehoord dat Wigbold met ziekteverlof is gestuurd. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Niet meer dan dat hij met ziekteverlof is gestuurd. Maar ik bedoel, voor hoe lang? Voor onbepaalde tijd. Betekent het dat hij niet meer terugkomt? Dat betekent voor onbepaalde tijd. Is dat soms omdat het knopje voor het openen van de deur van zijn tafel is gehaald? Dat is de aanleiding geweest, maar niet de oorzaak. Hij functioneerde al langer slecht. Hij heeft nooit gefunctioneerd. En wie vervangt hem dan? Voorlopig de heer Goud, maar ik ben in onderhandeling met het hoofdbureau over een tijdelijke kracht. Als dat dan maar niet van de losse krachten afgaat. Dat is het uitgangspunt van de onderhandelingen. Ik zal u daarover bij tijds inlichten. Lagerwij. Bekenkamp. De Rook. Mevrouw van Iedigen. Batelier. Muller. Koning. Ja, ik heb nog wat. Ik neem aan dat iedereen zo langzamerhand wel weet... dat ik 1 juli met het ga... Ik heb al eens een kist wijn gehad aan het eind van de periode waarin ik de balk verving. Ik heb dat ontzettend aardig gevonden, omdat het zo spontaan was. Ik vind dat genoeg. Ik wil niet nog een cadeau hebben. 30 juni ben ik hier voor het laatst. Ik zal dan bij iedereen langsgaan om een hand te geven. En verder wil ik dat er op geen enkele wijze aandacht aan mijn vertrek wordt besteed. Dat was het. Het spijt me. Maar we zullen het moeten respecteren. Als niemand verder iets heeft, dan sluit ik de vergadering. Ik ga niet met de veur, ik zal nooit met de veur gaan. Ik vind dat je dat niet kunt maken als je van je bak houdt. Wil je ook niet van ons afscheid nemen? Misschien kunnen we de laatste middag samen thee drinken... en dat zien dat een taart bakt. Hm? Maar, maar liever ge geen cadeau. Zullen we je toch wel graag wat willen geven. Nou, dan een, een klein cadeau. Um, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik ontzettend leuk zou vinden, als ik van ieder van jullie een cassettebandje krijg met de muziek die je zelf het mooiste vindt. <tie> <tie> maar je moet natuurlijk zelf beslissen. Als het maar geen, ge, ge, geen groot cadeau is. Um, wat ik eigenlijk van plan was geweest, is om wat vakantiedagen. ...op te sparen en dan een paar dagen eerder onverwacht te verdwijnen... ...en op elk van jullie bureaus een briefje te leggen... ...ik ben weg. Als jij dat liever wilt. Nee, ik zie wel in dat dat niet kan. Ga zitten. Ik heb altijd meegebracht voor de continuïteit. Uitstekend. Ik laat Jeroen, Koos en Huub net zien hoe de voorkamer wordt als die twee kamertjes zijn ingebouwd. Ik zie het. Ik vind je allemaal jammer van die kamer? Daar is niets aan te doen. Die kamer is nodig voor de uitbreiding van de bibliotheek en bovendien kunnen daar straks de bezoekers worden ontvangen. Dat ontlast volkstaal. De consequentie is alleen dat de pastoors daar weg moet en daarvoor moeten we nu in de eerste plaats een oplossing vinden. Pasteur zit toch hier? Achterste kamertje wordt om hem heen gebouwd. De bedoeling is nu juist dat ik bij mijn afdeling kom te zitten. Daar is alles om begonnen. Pastoors moet naar de derde verdieping. Dat is van belang voor het functioneren van zijn afdeling. De vraag is dus waar. De enige kamer die daarvoor gezien zijn functie in aanmerking komt, is de kamer van Kloosterman. Of de kamer van de Rode. De Rode heeft die kamer gekregen toen hij nog afdelingshoofd was. Hij zag het. Het gaat dan mij nu juist om dat mijn hele afdeling op één verdieping komt. Ongeveer twee bij drie. Dat is dus zes vierkante meter. Terwijl iemand in mijn rang volgens het ambtenarenreglement recht heeft op 25 vierkante meter. Maar dat heb je nou toch ook niet? Ik zou ook eigenlijk een grotere kamer moeten hebben. Formeel hoef ik hier geen genoegen mee te nemen. Een afdelingshoofd moet in ieder geval een eigen kamer hebben. Ik heb nooit een eigen kamer gehad. Volgens mij heeft de afdeling daar alleen maar voordeel van gehaald. Mm -hmm. Dat zijn we dan niet met elkaar eens. Een afdelingshoofd moet een kamer hebben die past bij zijn functie. Dat houdt onder meer in dat hij ongestoord met mensen moet kunnen praten. Maar als je beneden komt zitten, heb je toch ook een eigen kamer, Jeroen? Behalve dat die kamer nog kleiner is dan de kamer die ik nu heb. Op grond van het ambtenarenreglement heb ik het recht om die te weigeren. En als Jeroen nou eens op die plaats van Mia gaat zitten... en we zetten Mia in een van die kamertjes... dan zit ze meteen in de zon, toch? Ben je daar wel toe bereid? Dat wil ik wel overwegen. Dan heb ik alleen nog geen oplossing voor mijn twee stagiaires. Die zitten ook in de voorkamer en die moeten mee omhoog. Dan zet je die op die twee kamertjes een volksteltuur... en dan krijgen die als compensatie de twee kamertjes beneden. Je bedoelt dat wij moeten inleveren? Jullie hoeven niet in te leveren als we die ruimte in de bibliotheek ook in tweeën delen. Dan kan Jeroen in de ene kamer en Mia in de andere... en dan kunnen jullie die twee kamertjes aan de voorkant krijgen. Hoeveel blijft er dan voor mij over? Dat kunnen we zo zien. Dat geeft het linie aan? Ik vind dit werkelijk een ongelooflijk voorstel. Om de afdeling volkstaal op één verdieping te krijgen, wordt mijn afdeling over het gebouw verspreid. Het zijn voor jullie toch maar wisselkamertjes? Dat begrijp ik niet. Het zijn wisselkamertjes, maar ze zijn vlak bij de afdeling. We hoeven dan niet het hele gebouw voor door. Dat is nou juist jullie bezwaar. Dus maar je vindt het geen punt als het een ander treft. Het heeft ons, het heeft ons, zolang we in dit gebouw zitten getroffen. En nu mag een ander daar wel eens voor opdraaien. Maar het was jullie eigen keuze. Niet de mijne. Die, termijn, Die van De Haan. De Haan heeft de eerste keuze gehad. Het spijt me, maar ik ben voor deze discussie niet geschikt. Ik vind dit verdomd onrechtvaardig. Ik doe hier niet meer aan mee. Laat als het maar verder doen, ik ben toch bijna weg. Geroet. geloof ik. Maar wat doen ze nu? Ze gaan nu eens kijken of er in de bibliotheekruimte voor kloosterman is. En die kaartjes? <laughs> Daar is niet wel over gesproken. Jij doet dit niet goed. Wat moet ik dan? Ik word hier razend om. Je moet tegen mij zeggen... Ik wil die kamertjes best afstaan, maar dan moet ik compensatie hebben. En die krijg je dan. Wat zeg je daarbij voor? In plaats van dat kamertje bovenaan de trap, zou je de kamer beneden aan de trap kunnen krijgen. Die is net zo ver weg en die is veel groter. Maar die is van volksnamen. Volksnamen heeft naar verhouding veel te veel ruimte. Um, nee, ik wil geen ruimte ten koste van een ander. Daar gaat het nou juist om. Maar ik ben bijna weg en dan kunnen jullie je gang gaan.